9 uur remonsereen met het NMS-journaal. De berging van het cruiseschip Costa Concordia loopt volgens plan, maar niet volgens schema. Het oprichten van het schip duurt door het slechte weer langer dan gepland. Bergers zijn bezig de Costa Concordia met kabels en kranen te lichten. Het wrak moet tot zo'n 62 graden worden opgericht en daarna wordt het schip weggesleept en gesloopt. Inmiddels is het scheepswrak wel losgekomen van de rotsen waarop het schip in januari 2012 strandde. De scheuring van de VVD in Roermond is definitief. Fractieleider Peters richt een nieuwe partij op... en de meerderheid van zijn fractie gaat met hem mee. Ze gaan verder onder de naam Liberale Partij. Ook Jos van Rij, die wordt verdacht van corruptie... sluit zich bij de Liberale Partij aan. Op die manier kan ook hij aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen. Zo staat in een verklaring. De politie van Washington meldt dat er zeker twaalf doden zijn gevallen bij de schietpartij op een marinebasis in de Amerikaanse hoofdstad. In het complex heerst chaos en daardoor is het nog steeds niet precies duidelijk wat er is gebeurd. Eén of meer schutters opende enkele uren geleden het vuur in het hoofdkantoor van de marine. Daar werken zo'n 3000 mensen. De politie zegt dat een van de doden een schutter is. Volgens de Amerikaanse zender ABC gaat het om een 50-jarige militair. Er wordt nog gezocht naar twee andere schutters. Eén van de mensen die zijn neergeschoten is een politieagent. VN-topman Ban Ki-moon is geschokt over het gebruik van chemische wapens in Syrië. In een officiële verklaring zegt hij dat hij oprecht geschokt en bedroefd is... over de conclusie van de VN-inspecteurs... dat er in Syrië op relatief grote schaal chemische wapens zijn gebruikt... resulterend in talloze doden en gewonden. In het rapport van de VN-inspecteurs die onderzoek hebben gedaan naar het gebruik van chemische wapens in Syrië... staat onder meer dat er overblijfselen van raketten zijn gevonden die restanten van het gifgas Sarin bevatten. Ban Ki-moon spreekt van een oorlogsmisdaad. En dan het weer. Enkele buien, de meeste in het noorden van het land. Het is 13 graden. Vannacht, vooral in de kustprovincies, nog een bui. Morgen wordt het maximaal 13 graden. Eerst nog wel wat zon. Met een enkele bui, later bewolkt. En dan regent het vaker en langer achterheen. Dit was het NOS-journaal. Ze kunnen me nog meer vertellen. Veel meer. Daarom ben ik pro-VPRO. Ik ben pro-VPRO. Pro-VPRO. Ik ben pro-VPRO. Omdat de VPRO het hele verhaal vertelt. Word ook lid. 12,50 PA. Dit is een ode aan iedereen die de herfst een warm hart toedraagt. Voor wie niet meewaait met iedere wind. Voor wie de herfst één lange nazomer is. Dit is een ode aan al die levensgenieters die kiezen voor ambiance. Zij die altijd genieten van het Nederlandse klimaat. Zij die zich durven te laten inspireren.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 Lekker lang nazomeren met een gratis terrasverwarmer? Check ambiantzonwering.nl en download de Waardebom. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 3,5 over 9. Gisteren, vijf jaar geleden, begon de crisis met het omvallen van Zakenbank Lehman Brothers. Straks blik ik met RTLZ-journaliste Huuk vooruit. En met, of eigenlijk terug. En met FD-columnist Onno Aarde. Um, Onno, dat is een uh, leuk detail. Die man, de topman van Lehman Brothers, Dick voelt. die noemde ze de gorilla. Want hij noemde zichzelf ook de gorilla. Of hij noemde zichzelf ook zo. Hij had een fysieke component. Hij had hele lange armen, die heeft hij waarschijnlijk nog steeds. Kan <lacht> lekker goed mee graaien ook. Dat heeft hij ook gedaan. 500 miljoen dollar, om precies te zijn. <lacht> uh, maar er was, er was nog meer. Hij was, was natuurlijk de alfa-man. Hij zat boven op de, de aperrots. Ja. En uh, hij had zelfs een... een, een, een hoe heet het, zo modelletje van een gorilla op zijn werkkamer. Zij was er trots op ook. Ook nog. Dat lijkt ja, me. Ja, en hij klonk zo. Every one of you should feel confident and proud. Our firm is strong today. En we zullen uit deze cyclus even sterker. We hebben het eerder En we zullen het do it doen. Ja, en dat was helemaal niet zo heel lang voordat Lehman Brothers omviel. dit. Nee, ongelooflijk. Heb, ja, nee, het is, het is uh, achteraf onvoorstelbaar. Het is nog onvoorstelbaar dat zo'n man als Voelt. ja, nog steeds ergens op een geheim eiland. Of misschien niet zo geheim, dat weet ik niet. achter allerlei gates. Een leven leidt waarvan jij en ik alleen maar kunnen dromen. Ja, vind je dat schandelijk? Ja, vind ik schandelijk. Ja, ja, ja, ja maar goed. Want hij heeft ook, net op tijd heeft hij even de boel binnengehakt Hij eh, zijn nou, villa's veiliggesteld en uh... ja, op naam van zijn vrouw gezet ook ja. voor een deel. Uh, dat is niet alleen uh, ja verwerpelijk vind ik. Zeker als je de helft of driekwart van je personeel dat je zeker weet dat die nooit meer een, een goede baan zullen krijgen. Met een groot aantal is wel weer goed gekomen. Maar hij heeft jaren aan die uh, ellende gewerkt. Hè. Ik bedoel, in de goede tijd vonden we het allemaal ook best... dat hij met 100 miljoen per jaar naar huis ging. Dus... Hella Huck zit driftig Ach, ja. te knikken. Jij was erbij. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Jij bent op de dag dat Lehman Brothers omviel. Dachten jullie bij RTL, daar moet iemand naartoe. Want toen ben jij daar naartoe gevlogen. En uh, kwam je terecht midden tussen de chaos. Dat zo meteen. Maar is Chris Berry een perquisite drifter... Was het uh, Perquisite met hoe heet die ook weer? Piet Philly. Ja, en nu zijn ze uit elkaar. En nu doet hij het met Chris Berry. Ik vind het schitterend, dit Drifter. Vandaag is het dus precies vijf jaar geleden dat de wereld met een dikke kater wakker werd. Het was één dag na de val van zakenbank Lehman Brothers. Dat kun je zien als het officieuze begin van de crisis waar we nu nog steeds in zitten. Ja. De Amerikaanse overheid zag in september 2008 niet zitten om de bank uit de Panari te helpen. Een zogenaamde bail-out en creatieve geesten gingen al snel aan de slag met dat gegeven. Voor de medewerkers was het allemaal minder lollig. We kennen allemaal nog wel die beelden van werknemers... die met een kartonnen doos de bank verlaten. Zij beseften dat het nu echt game over was. People are drinking beer and smoking inside. Yeah, I think it's just the whole history. I 158 years of, you know, and hard work. That's the most setting part for me right now. Ja, treurig. En uh, we vieren dus een beetje een wrang eerste lustrum vanavond. Daar stond president Obama ook nog even bij stil. Hij noemde nog even op wat er in die afgelopen vijf jaar is gebeurd. Some of the largest investment banks in the world failed. Stock markets plunged. Banks stopped lending to families and small businesses. Our auto industry, the heartbeat of American manufacturing, was flatlining. By the time I took office, the economy was shrinking. By an annual rate of more than 8%. Ja, Obama kan het allemaal mooi samenvatten. Maar wij hebben in de studio RTLZ-journaliste Hella Huck. En onze eigen beursfetischist en columnist voor het FD, Onno Aarde. En zij gaan ook <lacht> terugblikken op die dag, vijf jaar geleden. Juist, en wij beginnen, dames en heren. Uh, en Erbe Wellemers is er ook zo meteen. Praten we met Bart Prentjes. Uh, maar we beginnen met de paar dagen voor die 15e. Een paar dagen. Het was natuurlijk een tikkende tijdbom. Er stond veel te gebeuren. En we stappen in een paar dagen voor de grote dag dat het gebeurde namelijk 12 september. Klokslag 6 uur. Um, alle topmannen van alle belangrijkste Amerikaanse banken verzamelden zich. Die kwamen bij elkaar om te kijken of ze de boel konden redden. Hoe ging dat dan? Ja, je moet je voorstellen zo'n zo'n zo'n zo'n Toren van glas in, het, in, in de downtown Manhattan. Zo'n toren die tienduizenden werknemers uh, huisvest... die iedere dag braaf uh, optellen, aftrekken, cijfertjes bij elkaar verzamelen. Zo ging dat, zo ging dat ook op die uh, vrijdag de twaalfde. Uh, tot zes uur. Toen stopte er een aantal lange limo's. En daar stapte uit Lloyd Blankfein, John Mack... John Tain en Jamie Dimon. Wie zijn die mannen, denk jij dan nu? Nou, dat waren echt... en dan komt er voor miljarden, miljarden... honderden miljarden komt er uit die auto's uh, lopen. Het waren namelijk de baas van respectievelijk... Goldman Sachs, Morgan Stanley... Um, um, en nog J.P. Morgan Chase... en Merrill Lynch. Dus de topbanken van Amerika. Wat kwamen die mensen daar uh, doen? Die waren uitgenodigd door... Uh, uh, de minister de, de, van Financiën Polsen, eigenlijk. Ja. Polsen. Uh, eigenlijk een beetje op het matje geroepen ook wel van... jongens, één van onze broeders uh, is, is bijna failliet. En dat is John Fultz. Doe Fult. iets. Uh, doe iets. Stap in. Terwijl je uh, zou kunnen zeggen, hella, meneer Polsen, minister van Financiën... doe lekker zelf iets. Nou, ja, daar daar, daar ik... had hij alleen geen zin in. Nee, nee. En dat snap ik ook wel. Want ondertussen had hij al uh, twee hele grote hypotheekverstrekkers uh, gered. Ik uh, ga niet mee en... Uh, AIG, een hele grote verzekeraar, was 80 miljard uh, naartoe gegaan. Dus ze hadden op een gegeven moment ook zoiets. Ja, wat wij hier natuurlijk ook de afgelopen jaren ook wel hebben gezien. Ja, jongens, hoe ver moet je gaan met uh, Griekenland steunen of je banken redden? Uh, en hij had een beetje iets van ja, genoeg is genoeg. Uh, fix het zelf, maar Ja, laat de, de, de industrie het maar zelf ja, oplossen lossen. Ja. Eigenlijk. Ja, we breken we, we altijd de liberale economie. En uh, laten Markt zijn werk maar doen. Ja, dat was natuurlijk al. Er was inderdaad, zoals Schella al zegt, voor heel veel geld al uh, grant staan. Dus het Amerikaanse volk begon ook een beetje te morgen. Maar die wist dus niet wat hen luttele 48 uur later boven het hoofd uh, zou hangen. Maar dat was uh, ik me afvraag: die bankmannen wisten dat, die, wisten die van dit moeten we eigenlijk niet doen, want dan is de kans op een ja, crisis heel groot. Wat, wat er ontstond in dit, dat bankgebouw, uh, daar in dat hele weekend... want ze hebben de hele weekend daar gezeten. Ja. Overigens helemaal niet meer in pak of zo. De dassen gingen af, he, daar waren ribbroeken en weet ik het allemaal... flauwekul, maar <laughs> uh, vervolgens ging uh, misschien van, er misschien wel een wijntje bij of een whisky. Uh, het ging maar om één ding. Gaat Henry Paulsen uiteindelijk door de knieën? Dat vonden die mannen heel belangrijk. Want het zou betekenen dat uh, hun brother, hè, de, de meneer Fult met zijn uh, Lehman Brothers, zou worden gered. Maar het betekende eigenlijk ook dat zij uiteindelijk zouden worden gered. Dus en die Poolsen was eigenlijk one of them. Hè? Want voorheen was Poolsen, die is door Bush destijds van de directeursstoel afgehaald, van Goldman Sachs. He, dus die, wist, die was een insider, die wist gewoon precies wat er aan de hand was. Ja. En nu dus minister van Financiën, dus zij, maar zij hoopte dus denk ik een beetje... of zij dachten, nou ja, uiteindelijk komt het in heus niet zo ver... dat er overheid de overheid zijn handen terug, er vanaf aftrekt. Ja, ik denk dat er iets anders bij komt. Het ging best wel hard. Al die banken hadden natuurlijk zelf ook van die rommelhypotheken. Het ging best wel hard naar beneden. Dus ik denk, in zo'n proces is het collectief niks meer waard. Iedereen denkt, ja jongens, ik, ik probeer nu mijn eigen huid te redden... en ik, ik, ik ga nu niet instappen. Ik wil niet nog meer uh, rommel op mijn balans ja. hebben. Dus uh, ik doe even niet mee. En de mannen werden ook niet geholpen door hun ego. Uh, we hadden het net over een gorilla. Maar het de... was een hele hoge apenrots. Ik weet niet of jullie de film Margin Call hebben gezien... met een fantastische Jeremy Irons als meneer Gould heet hij daar. Overigens niet meneer Fult, maar meneer Gould. Verder heeft het helemaal niets te maken met de uh, Lehman Brothers, hoor. Uh, maar die wordt dus neergezet heel treffend, denk ik. Als iemand... Ja, die komt per helikopter. Die komt al niet eens meer op de wereld. Die, die, die hopt als een soort springhaan van, van, van dak van gebouw naar dak van gebouw. En iedereen kijkt dan omhoog. en. Hij komt en onaantastbaar. En zo is die, zijn, waren die banken natuurlijk in de goede tijd, met geleend geld overigens, dat weten we allemaal, opgebouwd tot een ja. soort forte waarin ego en, en gezag natuurlijk extreem belangrijk werd. Maar oftewel die topmannen van die bank dachten, ja, bekijk het even lekker. Jij, jij staat nog net een stapje boven ons. Het was allemaal de, Ja, ja, Ja, we hebben hier, uh, de een, web, we hebben hier een webcam op de, op, de, op de studio staan, maar je had daar eigenlijk webcam op los <lacht> moeten laten. Het, het moet een geweldig gezicht zijn geweest. Want inderdaad, zoals Hella al zei, niemand durfde een een, een centimeter in te geven. Iedereen zat een beetje te wachten dat Henry Paulsen... die immers one of them was. Uiteindelijk ze zeiden, ah jongens, ik help ik jullie ik, nog, er ik, nog een... Ik doe er nog eentje. Ik doe er nog eentje. Ja. En dat gebeurde dus niet. Maar dat was pas zondagavond. Hè. Dat was 48 uur later zondagavond. Toen bleek ineens, hé, hey, hij doet het niet. En, en wij hebben eigenlijk helemaal geen plan B. En toen ontplofte de wereld, zou je kunnen zeggen. En uh, de, inmiddels zitten we daar nog steeds midden in. En hoe dat ging, vooral hoe die dagen gingen. Want Hella, jij bent toen als een gek afgereisd voor RTL Z. Je bent naar Wall Street gegaan. Je hebt er op de vloer gestaan. Ja. En hoe dat was, dat zometeen. Ja. Eerst nog Erwin tussendoor met Bart Brentjes. Ja. Tussendoor. Tussendoor. Ja. Wat een fantastisch verhaal zometeen. Ja. Zeker een fantastisch verhaal. We hebben het over topsporters het op een zekere ja. leeftijd. Zeker. Chris Horner. Here's Travis, why does it always rain on me? zo'n nummer dat je op lowlands op de heuvel naast de Alfa ligt met een biertje, <laughs> Wat, zo is hij ook leuk. Maar Travis, why does it always rain on me? <middels> Maandag betekent sport bij ons met Erben. Uh, ja. Erben, dit vond jij een schitterend moment? This to the biggest win of his career. Bass into tears, fabulous, and now the clock counts back. Here is Horner. What a performance by this man. Ja, hij is versneld uh, op weg naar de grootste overwinning in zijn carrière. Barst in tranen uit, wat een prestatie van ja. deze man. Ja. Um, en dan, ja, we hebben het over. ik zei het, net al, sporthelden op zekere leeftijd. Mm -hmm. En dan hoor je iedereen zeggen, ja, die man is bijna 42, dat kan toch niet? En dan ja, zeg jij, Erben... Dat oh. kan wel. Want dat is, ik heb namelijk uh, de afgelopen tijd dat is, uh, aan wat mensen gevraagd... hoe zit dat nou eigenlijk met leeftijd? En, ik, uh, en ook aan wetenschappers gevraagd, en die zeiden van... tot je 40ste kun je gewoon nog fysiek mee... Waarom ben je dan gestopt? Waarom ben jij gestopt? Ja, dat is, dat is een. een ja, ik dat wist, vraag je je ja, nu ook ja, af. ja, nou, dat is een. Uh, ik, ik, sta heel, ik heb hier onderweg hier naartoe. Ik wist dat je me die vraag ging stellen. Uh, daar heb ik de laatste tijd best wel vaak over nagedacht. Wat wow. ik ook uh, uh, afgelopen zomer is Jeremy Hortenspoon weer begonnen. Dat is mijn, mijn generatiegenoot. Daar heb ik jarenlang tegen, te, te, tegen gestreden. Hij is vier keer wereldkampioen geworden. Ik ben twee keer wereldkampioen. Ze zijn eigenlijk op hetzelfde moment gestopt. En hij is gewoon weer begonnen. Hoor ik nou hier ergens een radertje in je hoofd. Heel langzaam. Uh, misschien denk ik over een comeback. Nou, het is geen contact. Je doet het hier. Geef ons dit nieuws. Ik ben wel gewoon weer lekker aan het sporten. En ik, ik ben wel heel fit aan het worden. Omdat ik het gewoon leuk vind. En ik vind het echt fantastisch wat Jeremy Waterspoon aan het doen is. Omdat hij gewoon liefde voor de sport heeft. Hij denkt van zakken allemaal in de stront, ben, zoek jij, het uit. Jij bent altijd fit, je bent altijd heel ja. hard aan het sporten. Ja, maar... Maar, maar hoor ik nu iets van... ik ben wel weer fitter dan normaal... zit er iets in je hoofd? Misschien... Nee, nee maar ik ben wel Op heel fit. Op een andere manier. En ik geniet van de, van de sporten. En het zou zomaar eens kunnen zijn dat ik, dat ik deze winter... weer een wedstrijdje rij. Hé. Hey. Goed, jongens, stop de pers. er we al Nee, nee. Het zou e zo e maar eens e kunnen e zijn. Ja, maar dan is het gewoon omdat ik het leuk vind. En omdat ik het uh, ja, uh, maar eigenlijk ik... niks vind ik leuker dan de dag van sport. Ik heb een druk bestaan. Ik ben ongelooflijk druk. En ik doe nog heel veel dingen daarnaast. Maar ik ben wel wel lekker aan schaatsen. Ik ben lekker aan schaatsprongen aan, aan het Maar doen. als jij een wedstrijdje doet, dan doe je mee om te winnen. Ja, maar dat, dat doet iedereen. Ook de mensen die, die achterin uh, mee meedoen. Die, die willen allemaal winnen. Ik, ik sprak voor een aantal weken geleden. Sprak ik iemand en die zei van als je... Uh, als je in dezelfde wedstrijd zit als, als, als, als de kampioenen, dan, heb, dan kun, je, kun je altijd winnen. Dus je kunt altijd gewoon meedoen. Ja. En waarom kan het niet, hè? Goed, wij zetten het in onze agenda. Ergens ja. in november, december ja, maar dat is, gaat Erben. Je, je hebt verschillende fases in, in, in je carrière. Ik denk dat de eerste de fase is van je wil gewoon, je bent sportlief hebben, je wil graag winnen. Jong. Ja de volgende carrière is dat het, dat het op een gegeven moment professioneel wordt. Dan komt er heel veel commerciële belangen bij. En daar gaat het meestal gaat het goed, want dan kun je het langer door blijven, blijven doen. Maar daarna gaat het ook een beetje mis. Want dan, gaat, dan wordt de mentale druk wordt heel erg hoog. Uh, en op een gegeven moment ben je daar gewoon klaar mee. Maar is dat de reden dat jij gestopt bent? De mentale druk werd maar te hoog hebt, in combinatie met je leeftijd? Je hebt fysiek. Je denkt dat je het fysiek niet meer kunt. Uh, mentaal kun je het eigenlijk niet meer, niet, meer, niet meer opbrengen, omdat je gewoon zoveel druk van, van buiten buitenaf komt. En, en het winnen en verliezen kost wel gewoon heel veel energie. En daarna komt het ook emotioneel. Hè? Hoe is je omgeving? Hè? In welke fase van, van, van je leven ben je? Ik zou namelijk ook me kunnen voorstellen dat die mentale druk, en daar... Um... Goed, ja. Bert, Bart Brentjes, goedenavond. Goedenavond. Mr. Mountainbike van Nederland, olympisch kampioen, weet ik veel hoeveel keer Nederlands kampioen. Ik kan me namelijk voorstellen dat die uh, mentale druk, jij bent geloof ik tegen de 45... Ja, tegen ja. 45. Ik ben ik ben er steeds 44. Ja. Ja. Maar dat die mentale druk minder wordt... juist omdat je ouder wordt dat je denkt... ik heb al zoveel keer gewonnen, het maakt me eigenlijk niet zoveel meer uit. Dus, dus de last valt van je af. Ja, dat is precies. Uh, ik vind het heel mooi hoe Erwin het uh, allemaal beschrijft. En ook... Uh, ja, kijk, ik heb nou uh, zelf een eigen motorbactie... dus ik heb ook geen druk meer van iemand die zegt... Van, dat ik ergens moet presteren ofzo. Maar als ik nou fiets en ik doe er met een wedstrijd mee... dan doe ik het gewoon omdat ik het zelf heel leuk vind om te doen. En ik, ik kan het ook niet laten. Ik, ik fiets heel graag... En, zonder fiets ja, dat zou, gewoon, uh, dat zou gewoon iets missen in mijn leven. Maar is het ook, en... na, ook, ook na je carrière? Want je bent eigenlijk op een gegeven moment wel echt met, als echte topsporter gestopt... maar toch rij je nog eigenlijk bijna, bijna heel, heel veel wedstrijden. Is het nu mentaal ook niet zo makkelijk? Omdat je ook niet meer die druk en die stress voelt van de pers... en van al die sponsoren? Ja, ik, ik rijd niet zo heel veel wedstrijden. Dat, dat lijkt misschien zo, maar af en toe rijd ik wel eens een wedstrijd. Ja, maar dat heb ik ook weer nodig om mijn doelen te stellen... en ook ergens naartoe te leven en, en serieus weer te trainen... Want hm. als ik geen doelen heb, dan train ik ook niet. En dan weet ik echt niet waar ik mee bezig ben. Dus dat moet ik voor mezelf echt wel af en toe stellen. En dan heb ik iets om naartoe te werken. En dat geeft dan ook weer een goed gevoel als je daar bijna bent. Hm. En als je dan aan de start staat, denk ik wel eens vaak van ja, uh, had ik dat wel moeten doen? Uh, wat ben ik nou mee bezig? Ja. Win je het... nog wel eens, wat? Ja, ik, kijk, ik ben nog wel eens wat, maar dat is ook wat Erwin zegt. Dan, dan sta je in de start en, en dan wil je toch zo goed mogelijk je best doen. Dan wil je voor jezelf laten zien van, ja, hoe sterk je bent. Ja. Moet je je wel eens verantwoorden voor het feit dat je gewoon nog wilt winnen? Uh, nee, nee, absoluut niet. Nee, ik, ook niet. Ik hoor dat die vraag heel vaak aan jou gesteld wordt. Nou, nee, ik denk, ik denk dat dat, dat eigenlijk de... Uh, oh, kijk, als je op een gegeven moment leeft, leeft, leeft, hij is Olympisch kampioen. Hij heeft alles gewonnen wat er maar, maar te winnen valt. Uh, maar Bart, ik ken Bart goed en Bart is gewoon echt een liefhebber. En als je Kijk, dat... Ik ben echt, echt een van nu, ja, ja. ja. Maar is dat, is dat ook niet de reden waarom iedereen eigenlijk het ha eigenlijk hartstikke mooi vindt... waar je eigenlijk mee bezig bent? Ja, dat is ook zo. Kijk... Uh... Het is wel dat je zelf wel graag... Euh, als ik ergens mee doe, wil ik wel goed zijn. Nou, ik wil niet zomaar ergens mee fietsen... en dan euh, ja, ook ergens achterin rijden. Dat doe je ook wel niet graag. Maar Erber, dus krijg dus jij die dus vraag dan vaak? Want, want jij bent nog steeds uh, ongelooflijk aan het sporten. Ja. Krijg jij vaak de vraag, waar doe je het eigenlijk voor? Nou, want, want het doet het toch eigenlijk niet meer toe nu? Nou, uh, ik denk dat ik het... Uh, nee, eigenlijk niet. Ik heb de afgelopen drie jaar eigenlijk ook gewoon wedstrijden gereden. Hè. Dat weet bijna niemand. Maar ik heb gewoon meegedaan aan het Nederlands kampioenschap. marathonschaas. Ik heb in de B-rijders. Ik heb allerlei wedstrijden. Ik heb de alternatief steden toch gereden. Gewonnen. Alleen Nou, niet gewonnen. Nee, was het maar zo. Wat had ik hem maar gewonnen nou, in mijn... of andere wedstrijd gewonnen in, in... Ja, ik heb nog wel een wedstrijd gewonnen in, gewonnen in, in, in Zweden. Uh, maar het, het viel eigenlijk niet zo niet op. Maar dat... Uh, ik weet niet wat je vraag was. Sorry. Maar ja. je... De vraag was... Um, of mensen een beetje verbaasd zijn... Dat je nog... Dat ze een beetje denken... Waarom doet die jongens zo zijn best? Want je bent toch geen topsporter meer? Dus nee, maar... is het niet wat overdreven dat je er zo vol in gaat? Ja, nou, nee. Eigenlijk niet. Ik denk dat hetzelfde is wat, wat ook bad heeft... Um, als je een liefhebber bent. Ik ben een liefhebber van de sport. Ik ben er ooit mee begonnen, omdat ik het allermooiste vond van wat er is. En waarom mag je dat op een gegeven moment, als je op een gegeven moment geen commerciële belang meer hebt en geen hmm. kijk uitspreekt van dat je de allerbeste van, van, van de wereld wil zijn, waarom mag je dan niet meer meedoen aan de wedstrijd? Nee, mogen is volgens mij niet de kwestie. Even terug naar de aanleiding van dit gesprek. Uh, ja. Chris Horner. Je uh, schreef er bijna. Hè? Bart. <laughs> Chris, Chris Horner, de wielrenner net de Vuelta gewonnen. Bart, kan het, die man op zijn leeftijd bijna 42? Ja, hij laat wel zien dat het kan, dus uh, het is wel... Uh... Tuurlijk, maar kan het zonder hulpmiddelen, want dat is wat er nu gesuggereerd wordt? Ja, ik denk het wel. Ik denk, toch wel. Ik denk sowieso wel dat de wielersport in een beter daglicht staat als het geweest is. En uh, ik kan me bij je niet voorstellen dat hij nou dingen gaat doen uh, wat nou verboden zou zijn. Dus, Waarom niet? Ik, ik, oh. Ja, ja ik, denk dat, uh, ik denk dat het absoluut niet meer uh, geaccepteerd zou worden in, uh, in die omgeving waar hij nou in fietst... Uh... Nee, ik geloof niet dat dat uh, het geval is. Nee. Maar, maar, maar Waarom denk je wel waarom hij nu de Veldra kan winnen? Ja, dat, dat, ja, ik denk dat hij in het verleden ook wel uh, gekund heeft, maar dat hij nou misschien na de mogelijkheid is en dat hij dat koopmanschap ook opgeëist heeft en dat de ploeg achter hem staat. Ik weet niet of hij in het verleden die mogelijkheid had. Maar heeft dat ook te maken met dat hij gewoon oud is en dat hij denkt van weet je, ik hoef geen contract meer, het maakt me allemaal niks meer uit. Ik heb gewoon. Uh, ik wil gewoon graag nog, nog. Ik wil gewoon lekker lekker lekker fietsen. En dat in één keer blijkt dat hij gewoon beter kan dan dat hij ooit dacht dat hij eigenlijk zelf kon. Hey, dat was een hele leuke. <laughs> ja, leuke ja, soms kom je ook in die situatie terecht Als je heel goed aan een ronde begint en uh, je staat goed in de klas, maar je krijgt de moraal en, en de ploeg gaat je helpen, ja. En uh, ja, dan kan het ook zo zijn dat je het eindklassement, het eindklassement wint. Hij gaf het in het begin van die ronde al aan. Ik heb het daar niet gevolgd, was zelfs veel in het buitenland. Maar uiteindelijk hoor ik dat hij uh, de vervelte wint. Dus uh, ik stond er wel op te kijken. Ja, juist, op, op, juist op de zwaarste klimmetjes was, was, was, was hij, was hij de, all de allerbeste. Maar jij bent 44, ja. hè? Vanaf ja. welke leeftijd wordt het echt minder? Nou, ik heb de Beijing Olympische Spelen nog gedaan tot ik 39... En dan zeg je gewoon tegen jezelf, ja, dat is een mooi eindpunt. Maar ja, de jaren daarna, en ik, ik heb nog zeker twee jaar daarna, dat ik dacht van, ja, eigenlijk kan ik misschien net zo goed nog wel meedoen. Maar dan, dan heb je die beslissing voor jezelf genomen. En dan, dan ga je er ook minder voor doen. Je bent minder gefocust. En ik denk wel, als je, die, als je echt topsport wil bedrijven, zeg maar 41, 42 jaar, dan moet je wel, uh, ja, ja, 100 procent ervoor gaan. En uh, ja, net, net alsof je 25 bent. Het kan, het kan dus, Bart. Want jij bewijst het, Chris Horner bewijst het en Erben bewijst het wellicht. Eind van, eind van dit jaar ook weer. Bart, dankjewel. Op, op naar je 45e en nog veel mooie wedstrijden. Hey, Oké, okay, dankjewel. Radio 1, Willemijn Veenhoven. BNN Today. De VN heeft vandaag bevestigd wat eigenlijk iedereen al vermoedert. Er zijn chemische wapens gebruikt in Syrië. Maar vroegen wij ons af: wat is nou precies een chemisch wapen? Denk eens over na. Weet je dat eigenlijk? Nee. Zometeen iemand van Klingendaal die dat wel kan uitleggen. En we gaan vijf jaar terug in de tijd naar de dag dat zakenbank Lehman Brothers omviel. Hier in de studio: FD-columnist eh, Onno Aarden, RTLZ-journaliste Hella Huck. Meepraten op Twitter kan natuurlijk. Hashtag BNN Today. Dit is Radio 1. E. Hier is het NOS Journaal van half tien met Raymond Serré. Er is een video opgedoken van de door Al-Qaeda ontvoerde Nederlander Sjaak Rijken en zes andere gijzelaars. Rijke werd drie jaar geleden ontvoerd in Mali. De andere gijzelaars zijn vier Fransen, een en een Zuid-Afrikaan. De video die werd opgenomen in juni... is nu ter gelegenheid van de derde verjaardag van de ontvoering openbaar gemaakt. Somalië krijgt 1,8 miljard euro om het land op orde te krijgen. Dat hebben de donoren afgesproken tijdens een EU-conferentie in Brussel. Het geld is bedoeld voor een driejarig plan om de economie te versterken... en het land veiliger te maken. In Washington wordt nog steeds gezocht naar een paar schutters... die op een marinecomplex in de Amerikaanse hoofdstad... zeker twaalf mensen hebben doodgeschoten. Eén schutter zou door de politie zijn gedood. Volgens ABC is het een 50-jarige militair. De scheuring van de VVD in Roermond is definitief. Fractieleider Peters richt een nieuwe partij op. En de meerderheid van zijn fractie gaat met hem mee. Ze gaan verder onder de naam Liberale Partij. En ook Jos van Rij, die wordt verdacht van corruptie... sluit zich bij de Liberale Partij aan. En de omstreden interimbestuurder Nico Dem van de zorginstelling Humanitas DMA stapt per direct op. Hij kreeg in juli meer dan 95.000 euro betaald voor één maand werk. Volgens Humanitas is het draagvlak voor de interimbestuurder in de organisatie weggevallen. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Volop. We gaan even vooruitblikken naar morgen, de derde dinsdag in september natuurlijk. En als het bijna Prinsjesdag is, dan zijn er drie zekerheden in het leven. De eerste is dat je wordt doodgegooid met oefenende paarden. Die van alles naar hun hoofd, want jongens, paarden hebben een hoofd. Die van alles naar hun hoofd geslingerd krijgen. De muzikanten. De militairen die losse vlodders schieten. En uh, de schoolkinderen. Want die zijn het ergst. En de tweede zekerheid is dat Hella en haar RTL-collega's met cijfers komen... die we van het kabinet nog helemaal niet mogen weten. Dus ook dit jaar. 4,5 miljoen huishoudens leveren volgend jaar in. En voor sommige groepen daalt de koopkracht heel hard. Ja, we gaan er gemiddeld een half procent op achteruit met z'n allen. Daar staat tegenover dat de economie wel een beetje groeit. Ook met een half procent. En 7,5 procent van de beroepsbevolking is volgend jaar werkloos. Dat zijn de belangrijkste punten uit de uitgelekte CPB-cijfers. En dan komen we bij ijzerwet nummer drie...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 Ik denk dat niemand daar blij mee kan zijn. Nou, morgen gaat het over hoedjes en een koffer. Dat is nog zo'n ijzeren wet. Maar zijn er inhoudelijk nog verrassingen te verwachten? Wat weten we eigenlijk nog niet dat we wel graag willen weten? Goeie vraag. Onno van het FD. Wat weten we nog niet wat we wel graag willen weten? Waar ben jij morgen benieuwd naar? Ik zou heel graag willen weten of het kabinet uiteindelijk doorgaat met. Uh, toch een, een beetje aangekondigde plannen... om de ZZP'ers in Nederland te ontzien. Ja. He, dus terug te komen op de... Eerder, nog weer eerder aangekondigde bezuinigingen. Uh, dat gaat om veel geld. Dat gaat ook om veel mensen. 800.000 ZZP'ers. Die zelfstandige aftrek die zou worden ja. afgeschaft. En dat is nadelig als je ZZP'er bent. Zo is het maar net. En dat gaat toch snel echt wel om geld. Niet om een tientje meer of minder. Maar om een paar duizend euro. En dat is voor heel veel mensen in Nederland is dat net genoeg. Om ja, uit de loondienst te gaan. Om voor jezelf te beginnen. En ja, daar ben ik toch... ...zeer groot voorstander van, want het zijn ondernemers... ...die Nederland vooruit helpen. Ook met je eigen belang, denk ik, of niet? Omdat ik ondernemer ben. Ja. Nou ja, ja. ja, ik help Nederland ook vooruit. Ja. Ja, ja, ja, nee. Eigenlijk <laughs> nee, nee. is niet erg. Nee, nee, nou, ja, Doe, ben er, oh, nee, ben je nee, er nee. zelf oh, bij betrokken. Oh, op, die, ik, nee, totaal niet. nee, want ik heb, een, ik heb ooit door een, door een belastingconsulent laten voorlichten dat het beter was om een BV op te richten. Die, bleek, die man bleef, uh, bleek achteraf een beetje na dato te praten. Want vroeger was een BV heel, heel handig. Ja. Uh, tegenwoordig is het heel onhandig. Dus ik mis alle aftrek. Ik praat totaal niet namens mezelf. Maar ik heb wel te doen met die 800.000 uh, Mensen. Ben jij daar eentje, Erben? ZZP? Nee nee, nee. nee, nee. We kunnen elkaar de hand geven. <laughs> Doe het nu al. Allemaal goed geregeld. <laughs> Hella, waar? Uh, goed, dit is dus, die zelfstandige aftrek, wel of niet? Misschien wordt geschrapt. Waar, waar kijk jij naar uit? Als je het zo mag noemen. En is het natuurlijk ontzettend veel uitgelekt. Ik ben toch wel heel benieuwd naar de troonrede zelf. Ik bedoel, het is toch de eerste keer dat Koning Willem-Alexander zijn troonrede uitspreekt? Ja. Uh, ik ben heel benieuwd wat, uh, wat zijn toon zal zijn en gewoon hoe het, hoe het er gewoon uitziet. We hebben bij RTL altijd weddenschappen. Over de kleur van de jurk, dus dat zal morgenochtend ja, worden. Een, dat, <racht> dan, dat is maximaal. Ja, de wetenschappen. Dat dat dan moet je helemaal de tinten en zitten de motiefjes in. Ik daar zijn we in de ochtend al het Ik hoop groen. Bezig. Het groen van geld en groen en staat er goed, vind ik. Groen? Maxima ah, okay. dan hebben ja, ja, nee, we het over. Ja, dat is Voor wie hebben we het Ja, wat denk jij? Als het dan toch over kleding hebben, wil ik het ook even weten? Ik denk blauw. blauw. Maar dat is dus waar jullie bij RTL zetten. Ja, We hebben Geen natuurlijk vonden. al lang al die cijfers al gebracht. Dus ja. de, de aanloop Daar Prinsjesdag is dan relatief uh, nog rustig. Maar de toon is natuurlijk van de, van de speech... Daar, daar, je hoopt dat het wat moderner is, dat denkt iedereen natuurlijk Ja, het is toch, toch, toch, het is toch een moment. En daarna heb je natuurlijk de traditionele momenten van, de, van, van, van het koffertje. En natuurlijk wat Onno ook al zegt, we weten wel heel veel... maar nog niet per ministerie wat, hoe, hè, hoe de plannen er nou precies uitzien. Dus dat is inhoudelijk interessant. Maar het is toch even een ander plaatje morgen. Daar ben ik gewoon persoonlijk wel benieuwd naar... hoe zij eruit zien in die koets. En jij Erwin, ja. zit je voor de tv? N uh, nee, ik zit niet voor de tv. Hij staat in en, de, natuurlijk. En, en al die hoedjes, hè, dat is ook heel belangrijk, toch? niet? Ontzettend belangrijk. Ja, daar hebben we al, al, altijd en en dat even deel. beelden echt, van. Ieder jaar zie ik er wel in herhaling... dat er echt een aantal mensen zijn... die hebben zulke belachelijke creaties op hun hoofd gezet. Er zit ook altijd een politieke agenda vaak nog bij. Oh, ja. met, uh, heel duurzaam. Of, Iemand met nerds. Uh, ja. ja, of van volse bond, nertsen. inderdaad. Maar denk je niet, Hella? Want jij zegt van... ja, het is toch wel ik ben heel erg benieuwd... wat er op welke post wat gebeurt. Uh, exacte cijfers. Ik denk heel vaak, het is wel vooral heel erg een persdingetje. Nou, daar ben ik wel mee. Ik denk eens. dat dat. Tuurlijk, en de ik vind het ook heel moeilijk. Denken, het zal allemaal wel. Ja, dat snap ik heel goed. Dat snap ik heel goed. Ik vind het ook heel moeilijk om, om die goed, die vertaling. Als ik naar mijn eigen situatie kijk, dan zit, zit ik ook van: ja, maar wat betekent dat nu voor mij? Een half procent kopra, hoeveel, hoeveel is dat dan? En kijk, die, dat ik die kindertoeslag voor mijn kinderen niet meer krijg, dat kan ik nog wel bevatten. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk zoiets van: ja, ik. Ik merk het wel een beetje aan mijn loonstrookje en mijn belastingaangifte. Maar aan de andere kant zijn er zoveel mensen natuurlijk daar wel mee bezig. En vooral, we zien nu natuurlijk toch, toch wel dat de lagere inkomens toch wel, wel geraakt worden. Um, en dan kan je misschien lacheren doen over een paar procent. Maar uh, ja, als je als gepensioneerde weer 5% moet inleveren op al niet al te veel, dan is dat natuurlijk toch stevig. Kortom, jij gaat morgen een stevig potje duiden. A long time ago I can still That music used to make me smile And I knew that if I had my chance I could make those people dance And maybe they'd be happy for a while Ben er net tijdens Madonna American Pie achter. Ja. ja, ik ben er nog wel eens geweest. In de hele ja. ja. Met de, de Prinsedag. ja. Als je even vergeten. Ik, ja, ik werd ook uitgenodigd nodig door een Eerste Kamerlid om, om die dag mee te gaan. was eigenlijk hartstikke leuk toen. Ja. ja. En had je nog iets speciaals aan? Ja, om... nou, ik ga ik me wel keurig keur keur vragen. Maar ik denk. ik denk dat ik gewoon een pak aan had. Ja. Maar mag je een gast meenemen dan? Nou, is het alleen voor. Nou, uh, Magiet Meinders, maar die zat toen in, in de Eerste Kamer en die mocht dan iemand meenemen. Nou, die had hem mij meegenomen. Hartstikke leuk was dat. En? Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat heb je dan overgehouden? Wat is, ja. Nou, dat het een hele leuke dag was. En dat het <tie inderdaad <tie gewoon <tie> leuk is om erbij te zijn. Uh, en dat die, dat die, dat die toespraak... Uh, ja, ik ben... Ik maak, ik, het enige was, want er was toen koningin Beatrix. Hè. Toen vond ik haar een beetje... Dat was niet haar beste jaar. Welk jaar was dat? dat weet ik al niet meer. Is wel een jaar of drie, vier jaar geleden, denk ik, ja, nu. Maar hm. nu is het. Uh, dus ik ja, maar eigenlijk waarom, waarom morgen, was het niet het beste jaar? Ik vond helemaal geen. Uh, ik vond dat ze het niet, niet zelfverzekerd sprak toen. Oh. En dat viel me toen heel erg op omdat ik toen heel erg, erg dichtbij zat. En dat is wel iets waar ik morgen naar uitkijk. Of als ik eruit kijk. Maar als dan, hoe, hoe staat de koning daar? Ja. Is hij zelfverzekerd? Of staat hij daar met, met, te zweten? En dat hoop ik toch niet dat hij daar wel echt gewoon nog een goed verhaal maar stelt. Maar zag je echt een beetje het zweet op de bovenlip? Nou, nee, nee, nee dat niet. Maar daar dat, dat, dat maak ik me zorgen over bij, bij onze, onze koning Willem-Alexander. Goed. Uh, geen zorgen over. Ik denk dat hij het heel goed gaat ga, ga, ga doen, maar die weten we nooit. We letten morgen op van die zweetplekjes onder zijn armen. Nou, dat zal het niet. Radio 1, BNN Today. Breaking news overal ter wereld, vijf jaar geleden. De val van zakenbank Lehman Brothers. 28.000 bankiers werden toen in één klap werkloos. Ze stonden, je weet het, beeld nog wel letterlijk op straat... met die uh, kartonnen dozen met hun spullen erin. Samen met Hella Huk RTL Z -journalisten en onze eigen beursfettachist Onno Arna van het FD blik ik terug op deze dag 15 september 2008 op Wall Street en dit is hoe Amerika toen wakker Absoluut Absolutely stunning. Wall Street has seen very very few days like this. De mortgage crisis has now taken down two of the biggest names, the most storied names on Wall Street. One of them Lehman Brothers right behind me. Ja, het was stunning, zegt hij. Um, bij ons was het natuurlijk middag toen het nieuws brak. Um, jij had de, de beurs voor je neus natuurlijk. Jij keek naar de beurs, je keek wat er daar gebeurde. Chaos neem ik aan, Hella. Ja, het, het, het faillissement was natuurlijk in de nacht van zondag op, op maandag. Um, uh, dus voor ons was maandag toch een dag van, net zoals vandaag eigenlijk... Prinsjesdag. Er waren natuurlijk weer stukken gelekt bij ons. Business as usual. En oh ja, zeker. Het was dat voor, voor Prinsjesdag. Voor Prinsjesdag. Ja, als, Dus ja. um, wel grappig achteraf dat, dat zo'n gebeurtenis die zo'n impact heeft gehad. Op zich voor mij persoonlijk begonnen als een uh, Just Another Monday. Wat hadden jullie, jij zat op de, op de redactie bij RTL, dachten jullie niet van nou, ja, zeker, ik denk Ik dus onmiddellijk kijken. iemand naartoe. Nou nee, want op zich hebben we Erik Moutin aan daar, onze correspondent. Mm -hmm. um, en wij zaten eerst wel heel erg. Ik denk dat niemand nog door had. Ook Nou Welling van de, van de Nederlandse Centrale Bank, die, die ging ook nog gewoon naar zijn speech en uh, zijn dagprogramma afwerken. En die hield alles wel in de gaten. Maar dat dit zo'n kentering zou zijn... want er gaat dus vaker wat failliet in... Hè? mensen die met hun dozen naar buiten gaan. Dat is heel normaal in Amerika. Maar dat dit zo'n keerpunt zou worden... en zo'n wantrouwen wereldwijd zou geven. Ja, maar oké, okay, als, als de Amerikaanse overheid deze bank niet redt... wat gaat er dan nog meer kapot? En waar zit mijn geld? En niemand wist ook meer wat waar zat. Het was niet duidelijk dat het zo'n impact zou hebben. Dat was, dat was voor ons in Europa niet meteen duidelijk. Even naar Londen toen. Daar reageerden ze ook geschokt. Vooral natuurlijk de medewerkers van Lehman zelf. Basically everybody's is just finishing up. That's it. You, will you come back tomorrow? Or? No, no, that's it. Uh, I work on the trading floor. What, yeah. What's the mood like in there? Oh, terrible. Death. It's like a massive earthquake. Ja, dit, je hoort duidelijk iemand die geschokt is. Maar goed, dat is iemand die op straat staat, die ontslagen is. Dus dat is logisch. Dat is wat anders dan dat wij het in Nederland nog niet helemaal door hebben. Maar beschrijf even, je bent daar naartoe gegaan maandagavond geloof ik, dinsdagavond, dus een, een ochtend daarna kwam je aan. Ja, dus de beurzen waren gesloten. Ik weet, het was ook nog niet de tijd, tuurlijk was er wel, was er wel internet toen... <lacht> maar nog niet zo social media zoals we dat vandaag nee. hebben. Hè. Dus um, ik was s'avonds gewoon in Amsterdam aan, aan het eten met vrienden. Ik werd gebeld door mijn baas. Ja, we moeten gewoon naar New York. Uh, Erik, Moutaan, we moeten echt nog even iemand bij hebben. Kan jij morgenochtend gaan? Uh, en ik weet dat ik daar aankwam en dat, je, dat, dat ik toen echt dacht... van ja. De, de wereld is echt even tot een complete stilstand gekomen. Nou, waar, waar merk je dat dan aan? Ja, aan, aan um, de complete paniek op Wall Street zelf. Mm -hmm. dus we werden ook allemaal, er waren ineens... Duizend journalisten vanuit Japan, Brazilië, Zuid-Afrika. Iedereen ging dus als een gek Maar waar, naar, waar, naar waar gingen ze dan naartoe? Na, bedoel, na, naar Wall Street, naar de beurs? Ja, dat begrijp ik. Maar wat, wat was daar vervolgens te zien? Behalve uh, zwetende nou, handelaren? Ja, wij wilden natuurlijk altijd die zwetende handelaren uh, uh, spreken. En uh, natuurlijk reportages daarom, ja. daaromheen maken. Um, maar de beurs was zelf ook in paniek. Ik mocht ja. niet zomaar met een handelaar spreken. Dat, ja. uh, nee? Ik heb uiteindelijk ik echt... in die week... Uh, één of twee keer iemand... Uh, vier minuten mogen interviewen. En die was ook wel helemaal geprept... dat het uh, uiteindelijk allemaal best wel vullen. Uh, en dat het even een uh, periodiek dipje was. Zeg maar. maar zag je daar, dus afgezien van die, van die een paar mensen... is het dan ook paniek... Met mensen die je op straat spreekt. Mensen die ja, gaan hamsteren. Wat, in, in nou, zo. hamsteren heb ik zelf helemaal niet gezien. Nee, nee, maar wel. Ik heb een reportage gemaakt over uh, uh, iemand met een, uh, met een uh, wasserette in, in, in Brooklyn. Waar ook uh, al die bankiers hun pakken brachten om te laten stomen. Nou, die hadden natuurlijk 50 pakken. En dat, uh, <laughs> maar die man had van de een op de andere dag gewoon geen business meer. Weet je? Dat, dat, ja. Niemand. Ja, dat, dus, dat, dus ook de, de, de kleine ondernemertjes in New York en de mensen met de, die de bloemen ja. moesten brengen of de broodjes. Of, maar ja, ik ja, het dat is na. toch alleen maar Wall Street, maar de hele wereld is inderdaad. Iedereen heeft toch enorm veel geld verloren. De, de impact daarvan is toch enorm geweest? Ja, tuurlijk. Nou, we voelen het nog steeds. We ja, voelen het nog nou, steeds. Ja. Zeker. In, ook in Europa zijn we de klap nog, nog lang niet te boven. Nou, ik kan me dat herinneren inderdaad van die dag, want toen jij in het vliegtuig zat. Toen zat ik nog achter een braaf, uh, braaf achter een uh, bureautje. Ik was toen uitgever van een aantal uh, tijdschriften. En wij uh, uh, hielden ons bezig met zoiets als... Uh, wat dan heette de miljonair fair. En uh, uh, bij ons was het... Uh, we hadden wel een bange vermoeden natuurlijk... net zoals eigenlijk de hele wereld... dat er wel iets aan zat te komen. Voor het eerst uh, circuleerde ook het woord systeemcrisis... Moesten we even opzoeken op uh, Wikipedia wat dat was. Uh, dus dat hing boven de markt. Maar toen uiteindelijk die dag aan de hand was, toen merkten we ook dat adverteerders zich ineens terugtrokken. En daar hebben we heel veel media last van gehad. Maar echt van de ene dag op de andere. En net als die pakkenman in, in, uh, in New York, die, uh, die stomerij. En dat was heel raar. Toen kregen we elkaar echt aan. What's next? Ja. En vervolgens hebben we dat een paar weken... echt in een soort uh, ja, oorverdovende stilte eigenlijk... Uh, hebben we elkaar staan aankrijgen. Een beetje konijn in de koplamp. Uh, we waren gezegend met een baas... Uh, die uh, overigens in een boekje van Frank Kromer... geloof ik nog bespreekt van, vorig ja. van vorige uur. Van vorige uur. Die, die, die, die buitengewoon, buitengewoon po positief en optimistisch was. En ik kan me nog herinneren dat hij in 2008... aan het eind van het jaar... Uh, op, op die miljonair ver, op die beurs... Uh, die rijke beurs in de RAI in Amsterdam... Uh, zei tegen iedereen... En nu, en ik hoorde hem zeggen... nu is de crisis voorbij. En toen keek ik een beetje omheen. Ik stond een beetje achteraan. En ik zag allerlei ondernemers uit Twente. En, en andere mensen die daar naartoe waren gekomen. Die keken toch elkaar een beetje aan. van: Zou die het, yep. zou die het echt menen? En, en dan geldt dat ook voor ons. Ja, Peter, ik, maar, zei op die dag van ja. uh, Prinsjesdag... Uh, onze economie staat er relatief goed voor. Een paar weken dat later... ABN AMRO omgedonderd. IJG aan het infuus. Dat was een paar weken later. Het is natuurlijk niet zoals 9-11... Dat dat je in één keer een soort van wakker werd... oh mijn god, de wereld is nu echt veranderd. Wanneer wist jij, zeker omdat je natuurlijk economieverslaggever was... wanneer dacht je, nou, dit gaat wel eens echt heel lang duren? Was dat toen je daar in New York was... of toen je alweer terug was in Nederland? Nee, ik denk dat ik door had dat het echt heel lang ging duren... toen onze eigen banken eraan gingen. Ja, dus een paar weken, weken later... Dat je eerst al denkt, nou ja, dat is dan Amerika. Ja. Dat is ook niet ja. per se te vergelijken. En natuurlijk gaan we dat dan wel voelen. Hè, want we zeggen altijd... Uh, uh, hoe zeg je dat ik wel Als Amerika niest, dan worden we ook verkouden, zoiets. Hm. Tuurlijk, die, die economieën, dat zijn uh -huh. communicerende vaten met elkaar. Maar dat, dat, dat wij natuurlijk echt heel hard geraakt werden... dat, dat was toen het moment dat uh, op zondagavond uh, het ministerie van Financiën zei... Uh, ik zou me hierheen komen als ik jullie was, RTL... want uh, we hebben wat te vertellen. En dat was toen voor en het was de ABN AMRO ja. genationaliseerd werden. Even tot slot kort. Um, nu lees je in de krant uh, in het weekend... van ja wat is er eigenlijk veranderd uh, in Londen, in de City... stappen de, de, de banken, mannen gewoon in hun Lamborghinis... Er is eigenlijk weinig veranderd. Er zit een nieuwe generatie en die is even belust op geld... en die, die, die neemt gewoon weer risico's. Zie je dat ook zo? Onlang? Ja, dat zie ik ook zo. Kijk, de fools uh, van toen zijn min of meer verdwenen... maar lang niet allemaal. En er wordt nog steeds uh, volop... Uh, worden bonussen uitgekeerd. Ook trouwens in Nederland en ook bij staatsbanken... of banken die, uh, zoals ING, die uh, deels door de staat... natuurlijk een tijdje in, in stand zijn uh, gehouden. Dat is aan de hand... Iets anders wat mensen niet zo zien, dat is ook gebleven. Dat is dat China feitelijk, uh, en dit wordt echt macro-economie... maar China een groot deel van die schulden van Amerika gefinancierd heeft. En daar is eigenlijk feitelijk nog niet zo gek veel in uh, veranderd. Dus. wel, China is de, de, de volgende dope, risico. De doopdealer van Amerika geweest wat betreft ja. uh, schuldpapier. En um, ja, daar, daar, daar, ik, daar kan Hella misschien beter beantwoorden... maar daar zie ik nog wel ergens een zwart... Een, uh, mm. noem maar dat? klein risicootje. risicootje, schaapje op de weg. Ja, Zoiets meer. Oh ja absoluut. Uh, cultuur is nog... Want op dat moment dacht ik echt... Nou, het is ergens goed voor. Het is heel heftig wat ik ja. hier zie. Maar misschien gaan we ook inzien dat dingen anders moeten. en Meer voor een groene economie en duurzaam. Echt super naïef van mij. In die zin is er heel erg weinig ah. veranderd. Waar ik me het meeste zorgen over maak... Uh, is dat de schuldenberg van overheden en, en ook van, uh, van, van consumenten, is alleen nog maar gegroeid sindsdien. Dus we hebben het nu al voor die zielige 6 miljard bezuinigen. Als je wereldwijd kijkt, dan, dan de, de is er nog zoveel schuld die ingevoerd ja, wordt. Dus dan is de vraag, wanneer gaat het weer mis? Ja, dat, dat, met een, een, ja, dat is ook heel macro-economisch. Maar de rente is ontzettend laag. Uh, er wordt heel veel geld nu gefinancierd door de, door, de, door, de, door de federale overheid van Amerika. Of door de centrale bank moet ik zeggen. Um, daar gaan we nog wel wat van merken. Dat is denk ik haast niet uit te sluiten. Ik hoe jij daarover denkt. Nou, als en de rente omhoog ook. gaat, dan geldt het wat wij al weten. Geld lezen, lenen kost geld. Dat weten consumenten, wordt dat elke dag ingestampt. Maar het wordt tijd dat bankiers dat zelf ook gaan ontdekken. En, en andere grote partijen die op de markt zijn. Maar hebben we het dan over maanden of jaren... of. Nou ja, ik wil uh, dit helemaal niet somber uh, afsluiten, want het is een feestelijke dag, want Erben Wenwars heeft zijn terugkeer naar de nationale schaatsarena zojuist uh, be be bekendgemaakt. Maar uh, nou, ik vermoed dat er nog wel een klap komt. Ik, uh, ik, ik ben altijd als beursfetischist, begrijp ik, uh, ben ik altijd naar de AEX aan het kijken en ik zie hem nog wel een keer naar 2.30 uh, uh, terug uh, gaan. Ja, ik weet niet hoe hella daar tegenover. En nu staat hij op? Ja, hij staat nu op 3 wat is het? 370. 379. Ja. Goed, met deze weinig vrolijke woorden. <laughs> nee. Maar ja, dan moet iedereen instappen trouwens. Vijf jaar Lehman Brothers dus. I don't need a I don't need my in a magazine. I don't need approval from a chosen few. For company, I don't want no washed-up dishes. Soft soap for me. I don't need no Cinderella I need you. Radio 1, Willemijn Veenhoven. BNN Today. Het VN-rapport dat vanmiddag is gepresenteerd bevestigt waar we al weken over speculeren. Er zijn dus chemische wapens gebruikt in Syrië. Maar wat vroegen wij ons af, wat is nou precies een chemisch wapen? Dat vraag ik aan Sikko van der Meer, onderzoeker bij Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat is het exact? Ja, chemisch wapen is wat de naam eigenlijk al zegt. Er zijn chemische stoffen die je gebruikt als wapen. Dus ja, alles wat je echt. Doelmatig gebruikt uh, om, om mensen te doden. Ja, ondanks zit een beetje te grillen, naast me. Die denkt, wat zit naar nou voor een vraag. Nou ja, het maar... komt een beetje over als chemische wapens zijn chemische wapens. Ja, maar... je ja, ja, snap het. Maar, ja. maar, maar, maar, maar bijvoorbeeld, uh, chemische wapens. Um, ik ging er een beetje van uit. Dat kan van alles zijn. Allerlei chemische stoffen. ook uh, chloor wat ik in mijn keukenkastje heb. Daar kan je volgens mij ook uiteindelijk wel mensen mee doden. Maar dat is dus niet zo. Het moet echt specifiek bedoeld zijn om mensen mee te doden. Ja, nou ja, goed, kijk, chloor... inderdaad, de marktsfokken maak je daar een talent mee schoon... maar als je dat natuurlijk in grote hoeveelheden echt ontwikkelt als wapen... Hè, dus je stopt het bijvoorbeeld in raketkoppen of, of in granaten... ja, dan wordt het een chemisch wapen. Dus het is een beetje een lastige discussie... wanneer uh, chemicaliën nou wel niet een chemisch wapen zijn. Ja, maar jij, zegt, natuurlijk... jij zegt namelijk... Het, is, het moet bedoeld zijn echt om te doden. Sterker nog, daar moet je het eigenlijk... eigenlijk alleen maar uitsluitend voor kunnen gebruiken. Ja, al zijn er altijd raak, uh, uh, uh, ja, raakvlakken tussen... Uh, vreedzaam gebruik en militair gebruik. Bijvoorbeeld traangas. Uh, traangas is geen chemisch wapen. Want ja, het is bedoeld om mensen uiteen te drijven. Maar ja, als je een heleboel traangas in iemands gezicht spuit... dan kan hier een overlijden, want ja, dan is het weer te krachtig. Dus een beetje zo'n grijs gebied tussen... Nee, maar dat valt ja. niet onder de verboden chemische wapens. Nee, precies. Nee. Want onder echte verboden chemische wapens... daar vallen echt stoffen onder... die puur bedoeld zijn om mensen te, te doden. Ja. En dat sarin, wat nou in Syrië is, is gebruikt... Daar ja, is geen vreedzame uh, uh, uh, gebruik voor bekend. Dat gebruik je echt alleen maar als je mensen wil doden. Precies. dat is echt... echt verboden. Nou, dat is dan helder. Alleen om te doden. En, en de vraag is, wat doet het met je? Want dan zie je, ik heb wel eens van die staatjes gezien. Het, het tast je longen aan. Het tast je zenuwstelsel aan. Maar het kan, je hebt ook chemisch gas dat door je huid heen dringt en je van binnen opvreet. Ja. Ja, je hebt verschillende soorten gassen. Um, en het, het meest gebruikt tegenwoordig, hè, wat, wat nu ook in Syrië is, gebruikt dat is zenuwgas dat ja, je tast je zenuwen aan. Je hebt het dus soms niet eens door dat je het binnenkrijgt. Je ademt het in of het komt door je huid naar binnen. En als het eenmaal in je lichaam zit, dan, dan ja, het vernietigt het eigenlijk je zenuwen. En ja, langzamerhand stort je lichaam in. Je, je lichaamsfuncties doen het niet meer. En meestal een je uiteindelijk, omdat je ook geen adem meer kunt halen. Maar je hebt dus ook die de andere soorten die niet op je longen slaan... maar die een soort van ja, aantasten, je lichaam, Ja, dat begrijp ik. mosterdgas met name. Dat is wel een, een wat ouder gas. Dat werd ook in de Eerste Wereldoorlog toe ingezet. Mm. Dat tast je huid aan, met name. En ook als, als je het type inhaalt, je longen. Maar uiteindelijk, ja, ook als je je huid enorm aangetast wordt door een soort brandwonden. Ja, dan verlies je ook weer zoveel vocht en dergelijke. En ja ga je er ook aan dood. Nou, begrijp ik wel. Het goede nieuws is dat eigenlijk steeds, minder, uh, steeds uh, meer regimes uh, ervan afzien. Steeds minder regimes gebruiken het. Ja, Want het is, het is we... niet zo effectief eigenlijk. Nee, het is een, een, een, een, een niet-effectief wapen in de zin dat je afhankelijk bent van, van windkracht, windrichting. Als de wind in je eigen richting blaast, moet je vooral geen gifgas loslaten. Uh, luchtvochtigheid. En ja, ook de internationale, internationale gemeenschap speelt een grote rol in de zin dat er een taboe op rusten. Dat zie je nu in Syrië, ze gebruiken even gifgas en meteen valt iedereen over ze heen. Dus uh, uiteindelijk zijn er maar heel weinig landen nog... die echt met wapens bezig zijn. Die zijn echt op, een, op één hand te tellen. Ja, het heeft een, een mensenrechtelijke component... maar toch ook een beetje gewoon effectief. Het is niet zo handig als je hem tegen de wind in gebruikt. Nee, precies. Nee. Dan kun je beter gewoon pistolen en geweren gebruiken. Daar kun je ook heel veel doodafderf mee zaaien. Nou, dat doen ze ook, hè? Dat dus doen ze net, ook, ja. Net als urineren. <laughs> Daar zou je het mee kunnen vergelijken. Goed, het was, ja, doe maar lachen. Maar je weet nu wel weer iets meer nee, over chemische het, wapens. Het is wel eerlijk. Het is een lesje chemische wapen voor dummies. Dankjewel, Sikkel van der Meer. Willemijn ja, Veenhoven. Laatste woorden als eerste voor de burgemeester van Groningen, Peter Rehwinkel. Hallo, Willemijn. Ik heb zeker tien keer het voorlezen van de troonrede meegemaakt. En je kon de klok erop gelijk zetten. Op een gegeven moment gingen de ramen dicht in de ridderzaal. Die werden zo lang mogelijk opengehouden vanwege de hitte van de tv-camera's. Niet lang daarna hoorde je het Wilhelmus klinken. Dan arriveerde de koningin. Morgen zal het toch anders zijn. Je kunt je niet voorstellen dat Willem-Alexander tegen Maxima fluistert. Doe je harens goed. Even ten apel. Als Cristiano Ronaldo 17 miljoen euro per jaar mag verdienen, willen Mijn, dan is die 3 ton die Joost Sluiter gisteren verdiende bij de KLM-oping slechts een fooi. Want het is heel moeilijk, heel moeilijk om zo'n klein balletje in een klein gaatje te slaan. Veel moeilijker dan een grote bal in doel schieten, als Cristiano Ronaldo doet. Ja. Dank iedereen aan tafel, zometeen ja. de lijn. Europees Voetbal op Radio 1. Woensdag om half negen in de Champions League. Wat een lat geraakt. nu is het de doelbal die volkomen over de bal heen maakt zich. Barcelona, Ajax. Naar voren, naar voren, de bal gaat naar helemaal naar de rechterkant van het veld. De Champions League in langste lijn. woensdag om half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.